Dit is Een Uur Literatuur, een programma voor waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een Uur Literatuur is een programma van Els van Kemenaarde, Maritia Witte en Ben Lonen, onder auspicie van de Literaire Kring technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. We aan het uur gaan meewerken. In ieder geval, Ellen van Dam en Henk van Raak. En Willem, komt die ook? Helmaas! Oh, sorry! Ellen van Dam was dat nou toch weer? Ellen Maas. In de pan van Ellen ten Damme. Ellen ten Damme, Ellen Maas AE. Nee, gewoon nee. dubbel A. Dubbel A. Goed. Schat, je nou, hebt een nou, ik krijg een. Uh, je. Ik krijg een stomp. Heel terecht, want dat moet ik wel goed zeggen. En Willem komt hij? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat, dat weet was, je niet. Dan niet. niet nou. Dus dan zou ik me voorstellen dat wij beginnen met Ellen. Met Hanselberg, Ellen Maas. We gaan moederhoofd daar rust leggen. <laughs> ja. Maar je draaien op de licht daar. Hier zo. Oh, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, goed. Uh, Wat lezen we in Goorle? Wat lezen we in Goorle? Op die titel worden nou, we met jou Met enige uit. moeite vanwege mijn nekpijn... heb ik uh, de afgelopen dagen de atlasvlinder van Aja schrijfster Sieke. Aja Sikke gelezen. Hey. Jij kent dat, Els. Ja, maar van jonge jaren. ja. Het is ook een boek wat is uitgegeven in 1958 um, en heruitgegeven is door Atlas in 2009, ter gelegenheid van haar 90 90ste verjaardag. Zo kom ik aan dat boek, want in 1958 was ik tien jaar oud en toen las ik dat boek nee, niet. Nee, nee. niet. Nee, nee, aan aan <laughs> nee, nee, nee, zeker niet. Um, ze is een heel, uh, nou in mijn oog, niet zo'n heel bekende schrijfster. Is dat wel? Nee. Maar ze heeft toch een groot literaire oeuvre op haar naam. En De Atlasvlinder, waar ik vanavond een uh, kort, uh, kort inhoud over geef, is een van haar uh, bekendste boeken. Ze heeft ook in 1977 de Annabijnsprijs gekregen. En ze is uh, in maart afgelopen maart overleden. Dus ze is weer een beetje in de bekendheid gekomen. Ja. En de Annabijnsprijs is ook niet niks, hè? Nee, nee, nee, ze heeft ook nog andere prijzen gekregen... Ja. maar die heb ik even niet zo paraat. Uh, uh, de Atlasvlinder. Waar gaat het om? Het gaat om een dorpje op Sumatra... Waar de 12-jarige Gambier, een meisje dat leeft tussen de Europese leefwereld en de magische wereld van de inheemse bevolking en ook leeft tussen de realiteit en de fantasie in haar droomwereld. En op de grens van de kinderjaren en de puberteit. Gambier is de hoofdpersoon in dit verhaal. En op een dag eh, landt een atlasvlinder, de titel van het boek... op een van de bloembakken in de tuin van haar ouders. En eh, volgens, de voor, volgens de overlevering en volgens de bevolking is dat een voorbode... van een grote, grote verandering die opkomst is... En ook van een onverwachte gast. Dat eh, vindt plaats in de persoon van mevrouw. De Nederlandse mevrouw Borneman met haar nichtje, Oetari. En mevrouw Borneman die komt de dorpsonderwijzer vervangen. Die met zijn zieke vrouw naar Java is vertrokken. En onmiddellijk... ...komt mevrouw Bornemans hem vervangen. Zij is dus de voorbode van grote veranderingen en die gaan ook plaatsvinden in de fragiele relaties die er bestaan tussen de uh, mensen van Hollandse afkomst, de... Uh, ...mensen van Indische afkomst. Indo's kunnen we ook zeggen. Indo's. Oh, dat hebben we geleerd, ja. ja oh. <laughs> en uh, dat wordt prachtig beschreven in de loop van dat boek. Uh, zo heeft uh, Gambier een grote vriendschap met uh, Scotch... ...maar Scotch, ik kom daar later op terug... Die ...is wat ouder dan Gambier. Zij zitten altijd aanvankelijk samen op dat kleine dorpsschooltje. Maar Scottje vertrekt naar de stad om daar haar vervolgopleiding te doen. Dus bekoelt de relatie tussen beiden. De grote vriendschap is tussen Gambier en Freddy. En dat wordt heel mooi beschreven. Zij zitten... ...samen op het dak, tussen de, boom, de, de boomtakken, eh, onzichtbaar voor de mensen uit het dorp... ...en zitten daar samen prachtige verhalen te vertellen, een droom en fantasiewereld op te bouwen. Maar ook die vriendschap gaat een beetje te loor op het moment dat mevrouw Bornemans met haar nicht Oetari in het dorp komt. Want ook Ferdi heeft een leeftijd bereikt... dat hij niet meer... de kinderlijke... voor hem dan... kinderlijke escapades... op dat dak nog wil... wil voortzetten. voortzetten. <laughs> en hij krijgt een oogje... op Oetari. Ach jee, wat zielig nou. Ja, en... Uiteindelijk... Ja, ja, maar de namen Uttari. in dit... Uh, Verhaal zijn vaak... Uh, moeilijk Ja, ja, ja. Uh, en uiteindelijk vertrekt hij... Ik vertel nu even de grote verandering... Met Oetari naar de stad. Uh, de ouders van Gambia Leven uh, ook in een dualiteit. Vader Per... Is uh, helemaal... Idolaat van het Indische leven. Uh, is ingenieur in de tunnelbouw. Maar vindt het daar. Hij floreert helemaal in dat land. Maar zijn vrouw, de moeder van Gambier, Mama. die vindt het leven in dat dorpje zo bekrompen. vies. Huizen die dicht op elkaar staan. zonder glas in de ramen. zonder gordijnen. alles open. Iedereen kan zomaar binnenlopen op enig moment waarop jij het niet zou willen. Terwijl ze in feite alleen maar graag zou willen viool spelen of poëzie lezen. Die, die, de passie die ze deelt met dokter Telen, De dorpsdokter, ook van Hollandse afkomst. Uiteindelijk eh, zullen zij samen naar Java vertrekken, waardoor zowel vader Per, die wel een, een concessie doet aan eh, moeder Manna, het gezin vertrekt naar Java om daar... Weer uh, een nieuw leven op te bouwen, waardoor moeder weer vioollessen kan nemen. Gambier danslessen in vooruitzicht worden gesteld. En ze dus een hele nieuw leven met nieuwe mogelijkheden gaan uh, beginnen. De dorpsdokter Telen, met wie die alleen leeft, met zijn dochter Scotch, omdat zijn vrouwen de benen heeft genomen en met een andere vandoor is gegaan... had wel een oogje op uh, moeder Manna van Gambia. Ja, dat dacht ik. Ja, dat ja. wordt ja. iets, want ze delen de passie ja, pantheon, voor de poëzie. poëzie. Maar uiteindelijk gaan, gaat dokter Telen met mevrouw Borman oh. ah, trouwen. En dochter Scotch gaat naar Nederland, naar Holland, zoals dat toen heette, om de studie af te maken. Dat zijn een beetje de grote veranderingen, niet allemaal, want ik wil ook nog een beetje het geheim eh, laten. Uh, maar dat zijn belangrijke veranderingen die plaatsvinden. Maar intussen geeft Ziek uh, ook een prachtige beschrijving, idyllisch, van het dorp... Met de kapokbomen, de mango-bomen, de rode fla flamboyans. En het dorp dat omgeven is door rijstvelden en groene theeplantages. Ik vind dat die, die complementaire kleuren ook zo mooi. Groene rijstvelden, theeplantages en rode flamboyans. En ik vind ook de passages in Gambier op dat dak zitten te dromen en te fantaseren. Zo prachtig. En het mooiste eh, hoofdstuk wat dat betreft... is het hoofdstuk De Zeven Wonderen. En daarin fantaseert Gembier op het dak... over het aanstaande bezoek... dat mevrouw Borneman gaat brengen aan haar familie op uitnodiging van een etentje. En daar ga jij een stukje uit lezen? Ze loopt, ja, ze loopt met eh, mevrouw Borneman dan door het huis en de tuin... en laat haar de zeven wonderen zien, zo heet dat hoofdstuk ook. Gembier heeft dan een dubbelrol. Ze vervoert haar eigen gedachten, evenals de re reacties van mevrouw Borneman. En daar lees ik een kleine passage uit voor... Ze liepen over het grind in de tuin tot aan het koelste gedeelte van de tuin, een plek waar alleen in de namiddag de zon kwam. Daar stond langs de zijkant van het huis een lange rij kisten. Sla, liep mevrouw Borneman. Zie ik het goed? Kan dat werkelijk sla zijn? Dat is het, zei Gembier. Grote kroppen goudgele sla. Straks krijgt u een slaatje van verse groenten... en dan zult u geen permangaan proeven. Deze kroppen hoeven niet ontsmet te worden zoals de andere groenten... die van de passag komen en die meestal is afgespoeld in de Kali. Hier is ook radijs en sterkers en andijvie. Niemand hoeft naar Holland te gaan om rauwe groenten te kunnen eten. Mijn hemel, zei mevrouw Borneman. Weet je wel dat het jaren geleden is... Dat ik groente heb gegeten die niet eerst was ontsmet. En dan nog wel sla en radijs. Dit is zeker een huis voor wonderen. Uiteindelijk komt mevrouw Borneman feitelijk op bezoek. Bij de familie Egelie. Zoals haar achternaam luidt. En dan heeft ze niets te zeggen. Wat bedoel je daarmee? Dan, heeft dan ze niets te zeggen. zit ze met haar ouders en mevrouw Borneman, Borneman die daar komt. En dan is ze stil. En dan neemt ze niet deel aan het gesprek. Voelt zich daar ook niet uh, happy. Uh, het is nog een kind wat uh, liefst buiten loopt in een sloddervoss. Uh, uh, maar wel heel de geheimzinnigheid van uh, het dorp koestert. Ja, ja. Ja. En het laatste hoofdstuk heet Het Einde. En dan is de atlasvlinder wegvladderd. De mensen hadden hem ook niet meer nodig. En Gembier, die net te horen heeft gekregen... dat ze met haar ouders naar een Java, Javaanse stad verhuisd... gaat naar de bijgebouwen waar de bedienden in een kring bij elkaar gehurkt... Hè, want... Dat vind ik altijd zo knap. Ik heb het zelf ook gezien. Die mensen zitten altijd ja. kan dat kan nog Geweldig, niet. hè? Ja. Gehurkt zitten en ze vertelt dan tegen die bedienden die daar zitten... ...dat ze gaat verhuizen. En vraagt dan, ik citeer... Jullie gaan toch mee? Jullie gaan toch altijd overal met ons mee? In de stad is het leuk... In de stad zijn veel mogelijkheden. Maar de bediende, waaronder Hassan zei, terwijl hij omhoog keek in de warringgang, waarvan de top opeens boos begingen, begonnen te ritselen, meneer en mevrouw gaan naar Java. Wij willen wel mee terug naar Java, maar Simin is hier geboren. Het zou niet goed zijn als wij weggingen. We blijven allemaal samen hier. Maar Siemin begon geen bier. Alle handen... hingen bewegingsloos omlaag... tot op de grond. De hoofden... waren van haar afgewend. Ze stond op... en deed een stap achteruit... zodat ze buiten de kring kwam te staan. Ze verwachtte dat een van hen iets zou zeggen, haar een wenk zou geven om weer bij hen te komen zitten. Maar alle hoofden bleven afgewend en niemand zei een woord. Gembier wist dat de tijd van de verhalen voorbij was. De bedienden, ze waren al aan een nieuw leven begonnen. Op haar vragen zouden ze geen antwoord meer geven. Dat is een mooi stukje. Dat ah, was dikke. Ja, is is, is het ah, ja, kindje dood? Nee hoor. Oh, dat, dat, dat Nee, Gembier. Gembier gaat maar dat, dat ze zeiden, Gembier is hier geboren. Nee, Simin. Ja, Simin, ja, ja, ja het, En toen is... dacht ik ze laten hem niet alleen in zijn graf. Nee, nee, nee, nee, dat nee, nee, zo. nee, dat is niet zo. Nee, nee. Dus een van de ouderen van de bedienden, Simin, is, ja, uh, is daar geboren. En de familie wil haar daar niet alleen achterlaten. En dus besluit ze om met z'n allen daar te blijven. Ja, dat is ook en, een hele grote verandering voor ja, het meisje. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Het is voor haar een einde van een tijdperk. Jij hebt het met groot genoegen, volgens mij, gelezen. Hè? Ik heb het met groot genoegen gelezen. Maar ik moet er wel bij vertellen dat ik heb het ook niet aan één stuk door kunnen lezen van, vanwege die ellendige nek. Dus eh, je leest het dan fragmentarisch en er komen zoveel personages in voor dat ik pas op pagina, nou pak een beet, 70 of zo, 60, de relaties kon uh, uh, begreep tussen de diverse personages wie is nu de dochter van wie zijn de vader uh -huh. van wie zijn de bedienden en hoe zitten de relaties tussen de bedienden dat vind ik dan wel even dan heb ik een potloodje nodig en dan schrijf ik zo eens even wat ja. op en dat vind ik dan wel lastig begrijp je? ja dat lijkt me zeker lastig maar goed uh, ik vind het wel een heel mooi boek uh, ik ben zelf in Indonesië geweest en uh, die uh, beschrijving van de natuur daar, die is zo levensecht. Dat zie ik gewoon voor me. Ja, echt. Goed beschreven. Heel goed beschreven, heel beeldend. Mooie uh, verhalen die, die zij Gembie laat vertellen, als haar dromen op dat dak. Erg mooi. Ja. Ja. Dat is een aanrader voor mensen die een reis gaan maken naar een Oh, zeker? Ja, Dan kom je ja. er alvast een beetje in. Ja, in de sfeer. Ja. Ik heb het nog staan, ik moet eens zoeken, waar precies in een pocketboekje. Ja. Een beetje vervormd, feit al. <laughs> heb ik het nog eens in mijn hand gehad, een tijdje geleden, waar het nou zo moet, moet gaan zoeken. Maar je hebt het, misschien is het wel Je hebt het wel gelezen? Ja, ja, ja, maar dat kan goed 30 jaar geleden zijn ja, of zoiets. Ja, ja, ja. ja, maar ik zie de, de kaft altijd nog voor me. Die is ook heel... Uh, ja, dit is de nieuwe ja, uitgave. Dus die, zo is ja. die oude niet in de pocket, maar die is ook heel fleurig. Ja, ja. ja. Nou, ik vind het wel leuk om uh, mensen aan te raden... die tegenwoordig gaat iedereen zoveel op reis... die naar Indonesië gaat of zo. Ja, dit is echt wel een van de topics uit haar oeuvre. Ja. ja. Nou. En. Uh... Die namen, allemaal, daar heb ik laatst iemand over horen spreken die zegt: de eerste vijftig bladzijden twee keer lezen. Dan, dan, uh, dan heb je die namen goed. Nou, de namen vallen nog wel B, hè? Ja. Om ze uh, uit te spreken. Ja, de relaties, of zo, hè? Hè? de relaties. Maar de relaties. Nou, ik heb het omgekeerd gedaan. Ik, ben, uh, ik heb het boek eerst uitgelezen en heb nadien weer ja, even de eerste dertig pagina's herlezen... waardoor ik dacht... oh ja, nou weet ik weer precies hoe het zit. Mm -hmm. ja, ja, maar het kon ook omgekeerd hoor. Maar ik wilde eerst... Het, uh, ik heb ook wel eens... Uh, boeken die ik lees... met name Arabische boeken. Dus... Uh, uh, van... Khaled Hosseini of zo. Dat ik zelf eerst een stamboom maak. Om, om het in te kunnen voegen. Ja, om... om uh, te weten hoe, hoe de, de, de, de hazen lopen. En daarna weet ik dat en dan kan ik goed verder. Ja. Maar ik zag ook bij Hella Haase, die heeft dat boek van de thee geschreven. Ja, Heren, van de thee. Heren van de thee. Maar die heeft zelf in haar. Uh, in de eerste pagina's van dat boek. Ja, daar staan al. Die... Staan, uh, er staan hele, een hele stamboom. Ja, erin. is al uitgeschreven. En dat vind ja. ik. Uh, wel ja, prettig. dat is wel prettig hoor. Ja, Heel prettig. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dus ik heb weer uh, aangenaam uurtjes doorgebracht. En je hebt ons aangenaam verteld over Dankjewel. de atlasvrinder van Aya Zika. Ja. Een aanrader en zeker voor mensen die nog eens een reisje naar Indonesië, Indonesië gaan maken. Ja. Dan krijgen we nu een muziekje van... Stefan, en dat eet Het Gebed van Wendesnijders. Met stof, bijten en tranen. Op elke hoek staat wel een duivel. Met speksels, bouwt men hier hopen. Tanden knarsend ah, en verbeter. <tied> Hoe lang heeft het niet geregend? Laat maar komen waterstralen. Laat dan bloeien, die papaver. Laat de lente nu maar loeien. Laat dan. En ons tot er gaten. molder plassen, kuilen, drank en moerassen Ons verdrinken van geluk Laten we doorgaan, al brengt het ons nergens We gaan wel door, ook al brengt het ons niet. We moeten doorgaan is veel te weinig, we moeten door, ga met me mee, lief, als ik ga, ga dan mee, want ik kan het niet alleen. Kom, laat de zomer nu maar komen, met een kop vol zoete dromen, schieten wij boven de wolken, laat ons vallen door de luchten, laat de goden komen kennen, hoe wij smelten Versroeien. Van papier bouwt men hier vleugels, vallerkoppig ah, En bezeten Ja, laat de zomer nu maar komen, laat maar komen zonnestralen, laat dan groeien mijn kadaver, Laat dan branden, ons lang branden Laat ons dansen, ons lang dansen Tot de branen, bloeden, zweten Ja, Willem, die uh, missen we vanavond, maar uh, geen nood, want we hebben Henk van Raak, een dichter. Uh, dus dus toch de gedicht, poëzie he? komt uh, wel aan de orde ja. in dit uur. Um, ja, mijn eerste vraag, mijn openingsvraag. Er uh, waren enkele recensies, daarvan eentje heb ik uh, onthouden dat er werd gezegd het zijn meer gedachten dan gedichten. Um, wat zeg jij daarvan? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was blij met die eerdere recensie van de week daarvoor Van Norbert de Vries. Want uh, uh, Norbert schreef daar toch op een hele aardige en positieve manier over. En de recensie waar jij het over hebt. Die heeft in de, mijn eigen krant gestaan. Ja, in het Dagblad. Ja, ja. Dan zou ik dat al helemaal niet verwachten. Maar goed, dit zeiden. Die recensie was van Henry van der Steen. Maar die had blijkbaar, omdat het poëzie was, uh, hulp nodig van zijn... Huisvriend, zoals je hem zelf aanduidde. Ad Haans. Voormalig uh, hoofddocent van de afdeling Nederlands. Ja, op het Moller Instituut. Ja. Mijn hoofddocent. Want in die oh. tijd studeerde ik daar Nederlands en Geschiedenis. En die vond het ja blijkbaar inderdaad nodig om de opmerking te maken... ...dat het geen gedichten zijn, maar gedachten. Zonder dat overigens... dat toe te liggen. dat toe te lichten, en, en, te en uit te leggen van hoezo dan, waarom dan? Wat, wat is de argumentatie? Die ontbrak in het geheel. Het vreemde is ook, als je die recensie terugleest, dan staat daar geen enkel woord van kritiek over de gedichten zelf in. Mm -hmm. Sterker nog, Henry van der Steijn komt op het laatst uh, van de recensie nog aanzetten met een aantal citaatjes van regels en zinnen die je heel goed vond. En hij haalt zelfs nog een gedicht in zijn geheel aan dat hij ja, gewoon ook in zijn geheel goed vond. Klein was dat gedicht. Dan zat een rare paradox in mijn ogen in, ja. in, in, in, in die uh, Het was geen negatieve recensie. kritiek, het uh, vond nee. het allemaal goed. Alleen maar het uh, raar is dat ja. je toch negatief overkomt... ...omdat er boven staat van, het zijn geen gedichten maar gedachten. Mm -hmm. Vind je dat negatief? Dat vind ik negatief. Ik, uh, als, nou, Als, als, dat als, als jij als het als negatief vindt, kan ik me nog wel voorstellen. Maar... Als ik een aforismeboekje had willen schrijven... ...want dus, dus, zo zou je dat kunnen noemen... Dan zit je veel meer in de hoek van Ben. Dan, dan ben je aan het filosoferen en zo. Dan ben je niet met poëzie bezig. Mm. Hoewel filosofie natuurlijk ook poëzie kan zijn tegelijkertijd. Mm. Mm. Maar goed, dat was je openingsvraag. Ja. Dat was mijn openingsantwoord. Dus, dus uh, ja, daar ben je dus niet blij mee. Als, als je gedichten gekwalificeerd worden als, als uh, gedachte, dan, dan zeg je, nou nee, ik, ik zie ze. Als mijn gedicht niet als gedicht, maar als gedachte? Ja. ja, nee. Daar was mm. ik niet blij mee. Nee. Zon, ja, overigens, je hebt gelijk. Er zat verder niks negatiefs over de nee. gedichten zelf. Nee. Nee. Maar het heeft wel lang geduurd dat je met dit boekje weer... heel op lang eruit ben gekomen. 32 jaar zelfs. Ja. Hoewel, dat uh, is ook niet helemaal waar. Het is 32 jaar dat ik een debuut heb gemaakt als, als dichter in boekvorm. Als bij uh, uitgeverij Henk Vos in, in Den Haag was dat. Uh, maar daarna heb ik wel altijd gewoon uh, geschreven. En ik heb ook regelmatig nog wel links en rechts... wat gedichten, losse gedichten gepubliceerd. Alleen nooit, nooit meer in boekvorm. En ja, die aandrang had ik in eerste instantie... ook niet zo, dat hoefde voor mij niet zo per se. Het is zelfs zo dat... Uh, door... Uh, vrienden van mij... Uh, op is aangedrongen om onderhand... toch maar weer eens een keer... iets te bundelen. En ze vonden het, het feit dat ik... 60 was geworden of, uh, dit jaar vonden ze een mooie ja, aanleiding. Mooi, uh... mooie aanleiding, ja. Mooie aanleiding om uh, dan toch maar eens een keertje wat te doen. En in eerste instantie, ik, ik was al een heel eind op scheut met uh, de Brandon Pers in Tilburg. Uh, daar had ik in eerste instantie een, een, een verzamelingetje naartoe gestuurd. En ik was al uh, flink ver met... Uh, uh, nou ben ik toch... Jacques, Jacques, Jacques, ik was even zijn naam kwijt. Ja, Jacques van der Ven... Eh. Ja, om, om daar een bundeltje voor samen te stellen, voor die die pers. Is, is Jacques van der Ven een hoofdman van de Brandon pers? Ik meen dat hij... Geen pen... Ja, hij, hij zit in het bestuur van de brandondpers, oh, okay. pers, laat ik okay. het zo zeggen. Ik weet niet eens of ze daar een voorzitter hebben of zo. Maar uh, Jacques, uh, die was degene die uh, vanuit het bestuur bezig was uh, met mij samen, om het samen te stellen. Alleen liep ik daar tegen een, iets, iets heel raars aan. Want uh, we hadden een selectie gemaakt en ik keek tegen die selectie aan en ik dacht van Jeetje Minna, nu hebben ze wel alle toppen eruit gehaald. Wat hier in die verzameling, daar zat echt het beste van het beste in. Oh, dat, dat had jij niet zelf gedaan, maar dat deed die Brandon Pest dan? Dat deden we samen. Oh, samen, ja, ja. Samen. Ik had een aantal gedichten mm -hmm. voorgedragen, ze een aantal gedichten voorgedragen en dat ging in, in combinatie. Alleen, daar kwam, ja, kwam zoiets uit, dat ik aan, aan Brian Wilson van The Beast Boys moest denken. Dat is <laughs> net zoiets. Hè? Nou, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen van het album Smile. Nee. Nee. Uh, Vertel. Pet Sound was uitgekomen. De Beatles hadden uh, Sgt. Pepper uh, uitgegeven. En Brian Wilson dacht, nu ga ik ook een topalbum maken. En dat zou Smile worden. Dat heeft hij toen samen met Van Dijk-Parks, uh, het genie Van Dijk-Parks, geschreven. Alleen liep hij ook precies, tegen precies hetzelfde aan. Hij zei, als ik deze LP nu uitgeef, kan ik die nooit meer overtreffen. En hij heeft alles bovenop de kast gelegd en, en, en hem nooit uitgegeven in die tijd. Helemaal. Of wel later. Later, uh, een jaar of twee, drie geleden, heeft hij uiteindelijk zelf op onder eigen naam in eerste instantie die plaat uitgebracht... En later hebben de Beach Boys de originele opnames toch alsnog uitgebracht. Maar ik zat dus voor datzelfde dilemma van ja, als ik dit nu uitgeef dan ja, dat kan ik met mijn volgende bundel niet overtreffen. Dus. Weet je toch niet van tevoren? Dus denk. heb ik, heb, dat weet ik wel van tevoren, omdat ik mijn eigen werk goed ken. Heb je dat toen Dalen in aangebracht? Nee, nee, nee, nee, nee, zo moet je het niet zien. Ik heb alleen een, een, een, een, een beetje een mengeling gemaakt van die toppen. En dan die Eerste Klasbergen, want die anderen zijn natuurlijk ook wel Eerste Klasbergen. Mm -hmm. Maar dan ja. ben ik toch een vraagsteller, want dat intrigeert mij toch wel. Jij zegt, ik ken mijn eigen werk. Ja, dat, dat mag ik natuurlijk aannemen, dat je dat kent. Maar ik snap niet. Kijk, stel nou, jij begint op je 61e, weer opnieuw met frisse geest... ...gedichten te schrijven. Dan nee, nee, weet nee, jij nee, toch nee, niet nee, of nee, je nee. die kan overtreffen. Nee, nee, vergis je frisje. Nee. Het is niet zo dat ik pas op mijn 61e gedichten ben schrijven. Ik heb altijd... Ik zeg ik niet, dat, dat zeg ik ook niet. Nee, als je nou verder gaat, na deze verder bundel... Ik heb al een tweede bundel klaar liggen. Oh, ja. ja, maar hoe kan je dan weten... Ik heb gewoon een mengeling gemaakt ah, van... Uh... Maar jij snapt toch niet wat ik vraag? Jawel. Nee, volgens mij niet. Want jij gaat jij ervan denkt, uit... Eigenlijk... ...dat je je werk wat je zeg maar even tot nu toe hebt gemaakt, dat maak maar even een scheiding, hm? dat jij dat niet meer kan overtreffen. Nee, nee, het gaat om de samenstelling van een bundel. Daar gaat het om. Ik heb gewoon, de, we, waren er, we hadden er 22 geselecteerd. Ik heb gewoon gezegd van nou, ik vind het prima dat die uitgegeven worden, maar ik doe dat in twee bundels, niet in één bundel. En bij de brandenpers was er uitsluitend sprake van één bundel. Die hadden die andere bundel niet uitgegeven. Dus heb ik een keuze gemaakt van nou weet je wat, ik doe 50-50. Elf, elf gedichten van die eerste selectie in deze bundel, elf gedichten van de tweede selectie. Of van die selectie ja. in die andere bundel. Maar wellicht... Aangevuld met ander werk. Maar wellicht is het mogelijk dat je vanaf nu, en dat bedoelt Els een beetje, ja. weer gaat dichten. Oh, is, is en jezelf sterk. nog verder gaat overtreffen. Dat lijkt me sterk als ik al. Uh, Qua. 40 jaar zo dicht... ...als ik het nou niet goed doe... ...dan, dan, dan, dan doe ik het nooit goed natuurlijk. Nee, maar, nee, maar niemand zegt dat, dat je het niet goed doet. Er is toch nog altijd ontwikkeling mogelijk? Nou... Dan de... Op je 61ste... ...levensjaar? Ja, dat is precies wat ik bedoelde. Maar... Nee, ja... Ik snap, dan, ...dan snap ik jou inderdaad niet. Nee, want jij bedoelt ja, eigenlijk ik... te zeggen... Van, ...je kunt nog beter gaan schrijven ja. dan in ieder geval doet. Ja, je dit. ontwikkelt je en... verder... Dat zou toch mogelijk kunnen zijn? Maar jij je, wilt risico. Je zegt heel straight van, nou, dit, dit was het. Hier heb ik mijn beste periode gehad. En nu ah, wordt het alleen maar slechter Nee, nee, nee, nee, nee. Lichte, uh, nee, nee zo moet terwijl je het Terwijl ik denk, nou, wie weet kom je in een nieuwe levensfase en ga je, heb je meer rust en... Heb je meer reflectie en kun je nog veel beter produceren? Nee, zo moet je het echt niet zien. Je moet het zo zien, ik heb honderden gedichten liggen. Honderden. En daar maak je een selectie uit... die je dat zelf is. geschikt ja. vindt voor publicatie. Ja, vind Bij die nee, honderden snapte. gedichten zitten ook een hoop gedichten... die ik niet geschikt vind voor publicatie ja. in een dichtbundel. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat kan, dat hmm. kan. Zo moet je het zien. Ja. ja, maar dan heb jij nog... Nog geen antwoord gegeven op onze vraag. Nee, maar hij kijkt zo. Ja, als, als ik jou nou, nou vraag, wat, wat is voguing? dit nou? Is dit een, een literaire of een, een psychologische vraag? Denk je, zit je te, te, te praten in in termen van hoe, hoe ontwikkel je je eigenlijk als, als dichter? Is het na zestig uh, komt dan het beste? In je naar boven of, of is het dan voorbij? Nee, helemaal uh, niet. Maar ieder, ieder mens ontwikkelt zich toch nog verder. Nee. Mogen we hopen? Dacht je dat Nijaf op zijn zestigste beter gedicht is dan op zijn dertigste? Dat weet ik helemaal niet. He? Ik wel. Die zat gewoon op een bepaald niveau en dat niveau heeft hij altijd vol kunnen halen. En dat is jouw streven? Ik ben blij ja, met... Uh, je er zitten een aantal gedichten tussen waarvan uh, ik blij ben met het niveau, ja. Goed. Is het nou uiteindelijk in de pers uitgekomen? Nee, nee, nee. nee. Om het, uh, um het verhaal af te ja. maken... Uh, omdat uh, de Brandenpest dus maar één bundel uit wilde geven en ik dus een andere selectie wilde uitgeven, over, verdeeld over twee boeken, mm. heb ik besloten om het in eigen beheer te doen. Eigen beheer te doen, ja. ja, ja. ja. Het is, ziet er mooi, mooi uitgegaan. Ah, dank je, dank je. Echt ja. heel mooi. Dan moet ik overigens. Uh, Wie moet je daar de eer voor geven? Daar moet ik iemand anders de eer voor geven, uh, en wel Gert Noordzij, Want als je een dichtbundel van Judith Hersberg... En dan heb ik het uitsluitend over de dichtbundels die ze bij veroorschot heeft uitgegeven. Daar heeft ze vijf dichtbundels uitgegeven. Later is ze naar Harmonie. Uh, maar Gerrit Noordzij heeft, heeft die omslagen allemaal ontworpen. En die zien er exact zo uit. Hmm. Dat is echt uh, zowel de naam als de titel in bovenkast. Oftewel hoofdletters. Mm -hmm. En ook echt exact de hoogte van de letter die hij gebruikt heeft. En je, ja, je ziet het, als je het zo gebruikt, dan uh, krijg je een hartstikke mooie vlakverdeling. Ja, ja, ja heel mooi. Heel mooi. Ja, heel ja. mooi. Ja, dus ja, die eer ja. moet ik aan Gerrit zijn geven. Ja, dat ja. mag jij gerust, maar het is jouw bundel. Het is. De inhoud <laughs> is van jou. De inhoud is ja, mij. nog een laatste vraagje over uh, wat, wat uh, redacteuren doen bij uitgevers. Dus kennelijk uh, bemoeien ze zich uh, enigszins met de selectie. Ik neem aan dat ze zich nooit bemoeien met, uh, met het gedicht zelf. Um, Stel dat er iets stoms in zou staan of, of een fout in zou staan, dan krijg je dat wel op je brood natuurlijk. Een fout in een gedicht? Ja, gewoon, een, de, de fout in de Nederlandse taal, ik noem maar even iets. Dus het is, het is, ja, dat moet jij ook weten, Ben. Jij schrijft ook uh, regelmatig. Ik ben van beroepsjournalist, ik weet ook, ook van mezelf. We hebben een eindredactie. En die eindredactie is nodig omdat jij uiteindelijk, elke schrijver, van welk stukje dan ook, blind wordt voor de eigen fouten in je eigen stukje. Ja, dat is wel zo. Maar ja. Dat, dat, ja. Ik, ik dicht niet, maar ik weet dat het zeer zeker het geval is bij, bij Proza. Maar, maar bij, bij dichten lijkt mij zo. Kan dat eigenlijk niet. Nou, ik zal je vertellen. Um, uh, ik heb, om te voorkomen dat er fouten in uh, mijn bundel zouden komen... ...heb ik een tweede corrector gevraagd. Ja. Ik heb zelf als eerste corrector opgetreden. En een vriend van mij, Peter Koch... Uh, ...die zei dat van Henk, denk erom, je moet de tweede corrector doen. Ik zei, je bent hierbij benoemd. En hij heeft het dus ook gedaan. En hij heeft er inderdaad een overbodigheidje uitgehaald. Geen ja. fout... Maar een overbodigheid. Mm. Er stond ergens een woordje echt. Toen hij van Waarom staat dat er? Dat kan er ook uit. Mm -hmm. Hij heeft op dat moment een gedicht van mij verbeterd. Ja. Mijn tweede corrector. Nou, daar was ik heel blij mee. Ja ja. ja, ja. Worden die tijd dat we langzamerhand een gedicht horen? Ja. Ik weet niet of jij zelf wat hebt uitgezocht. Ik zelf vond twee van jouw gedichten. Die heb ik, ik heb ze allemaal gelezen. Ik ben niet een. Je mag, je mag een verzoekje doen als je ja, wilt. Ja, ik ik zal, ik zal zeggen wat ik. Uh, ik ben geen echte poëzielezer, daar moet ik er onmiddellijk bij zeggen. Maar wat mij. Aansp... De twee die mij het meest aanspraken in jouw boeken waren Vogels voor de Hand en The One Night Emotion. One Night Emotion. Maar wat had je zelf uitgekozen? Ik, ik ga gewoon. Uh, ja, maar ik, ik had emotion. gevraagd of jij twee gedichten wou doen. Hè? Ja, nee, dat is prima. Maar had je toen iets uitgekozen? Nee. Want ik dacht van: Elsie komt gegarandeerd om toe oh. te Ja. <laughs> Dan heb je veel geluk. <laughs> maar als je het goed vindt, doe ik op drie. Wat staat er drie. Want er staat eentje in die ik persoonlijk heel leuk vind. En dat is een heel leuk om iets af te sluiten. Jod, nee, wat we is. Er ja, dat ja, dat ja, ja makkelijk. Waar beginnen we mee? We, we, we missen al een dichter. Dus jij krijgt extra tijd. Kijk eens aan. Vogel voor hand. Een moment zag ik de vogel. Hij hing stil. Balancerend op het kruispunt van mijn ogen. Voor een kleine witte wolk die een hand uitbeelde, gestrekt. toen ik schrok van een fietsbel en als een parachutist weer op aarde daalde. Op zoek naar de vogel met klamme handen bleek die opgelost, zoals even later de wolk al bijna in niets meer op een hand leek. Het was de wind die ze uiteendreef waarvoor ik mijn kraag opsloeg. Ja, vond ik een mooie gezicht. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat is meer, meer zen dan een gedachte, zou ik zeggen. Hè? Niet? Zen? Ja? ja. De kunst van het motoronderhoud, waar zeggen? Ja, anders, ja. ja. ja want, want, want waar is de gedachte? Uh, als, als je dit gedicht zo, zo, zo hoort. Als jij hebt het uitgekozen. Ja, ik vond het een mooie. Vanwege, uh, vanwege het beeld. Ja. Uh, niet vanwege een, uh, een pakkende hm. gedachte. Of... Nee, ik had er geen diepe gedachte bij, maar Ellen misschien wel. Nou, ik, lees het, ik hoor het nu voor de eerste keer. Ik probeer het mee te lezen, maar ik moest het even opzoeken. Um, ja, ik, uh, ik, ik, ik doe me een beetje denken aan... Uh, het, uh, het moment dat ik als kleinkind uh, op het uh, gras lag. Mm -hmm. En dan in de wolken allerlei... Beelden, beelden zag. Die, maar ik, ik, ken, ik haakte ik pas uh, op later moment aan en dan de wind die dat weer helemaal verdreef. En daar kwamen dan weer nieuwe vogels uh, tevoorschijn en die werden dan ook weer verwaaid. En dat vond ik altijd zo mooi. Mm -hmm. Dan lag ik daar op en dat, het gazonnetje. Dat roept dit gedicht ook bij jou op? Nou. Uh, het laatste stukje eigenlijk, want ik heb dit dus niet gelezen vooraf, maar dat laatste stuk, dat denk ik, ja, dat, dat moet ik dat aan denken. Dat is heel leuk, want dit is inderdaad de beschrijving van één heel klein momentje ja. in een leven. En van, wat kun je allemaal waarnemen, wat, wat gebeurt er allemaal, M meer, heeft, meer potentie heeft het gedicht ook uh, ja, verder neer. Ja, is leuk dat dat zo'n uh, herinnering bij mij oproept. Mm -hmm. ja. Ja, het was mijn bedoeling om uh, zulke soorten herinneringen daarin uh, ja. te verwerken. Ja. Ver het liefst zo. Uh, nee, nee, ja. dat, dat is mooi. One Eyed Emotion zei je. Ja, vond ik ook een. Je bent al de tweede die die opmerking uh, maakt. Uh, dat het een mooi gedicht is. En die andere was ook een dame. One Eyed Emotion. Dat nee, is ook Els. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet, niet mijn vrouw. Dat was Marianne Koning. Oh, wel bekend. Die, ja, ja. Die, de bundel was uitgekomen. En uh, ze had de bundel gekocht en gelezen. Oh. En die belde me op en zei: Van ja, dat gedicht steekt dat er van mij. Met koppenschouders bovenaan. Zal ik hem doen? Ja, dat is een vraag, hè. One Eyed Emotion. Je lichaam was alweer een huis voor één nacht. En ja. Je keek me wel aan, maar je ogen zochten een ander. Zoals ik het gebaar dat we vroeger maakten naar elkaar en we ergens zijn verloren. Ook de dingen die we zeiden waren zo ver weg. De, trouw, de kou trok door het glas naar mijn vingers. Ik dronk het water op een temperatuur die zich halverwege mijn maag en het glas bevond. Buiten wist ik de herfst en de wind, die later mijn gezicht op elke hoek in warm en kou zou snijden. En waarom, Els, heb jij dit uh, zo... Uh, ja. als... Waarom? Ja. Ik zei, ik ben geen poëzielezer. Ik heb het boekje gelezen, al die gedichten. En die twee die spraken er van mij uit. Ik vond dat een... Uh, Heel mooi en ook eigenlijk wel herkenbaar beeld. Ja. Um, one Night Emotion, One Night Stand. Ik heb het op een net manier vertaald: One Night Stand. Ja. ja yeah. Dat nee. was duidelijk. Ja, ja, ja, ja. One Night Stand but, zou eerder uh, van een dichter als. als uh, een vaandrager afkomen of, of Jules de of Jules zo. Jules Hilde denk ik dan eerder aan, ja. ja, ja. Maar een one-night stand kan ook een one-night diepe emotion zijn. Je kunt het op twee manieren. Maar het is wel treurig, he? is het niet? Treur, ja. Treurig gedicht. Ja. ja. Als je het goed leest, wel. Ja. ja. En dat zit hem dan met name in je ogen zacht en een ander. Ja. Zoals ja, ik, het gebaar ja, ja. dat we ja. vroeger ja. maakten naar elkaar. Ja. Ja. En dat wordt dan uiteengezet in die, uh, die herfst en die wind... die het gezicht in warm en koud snijdt. Ja, en de ja, dingen die ja. we zeiden, die waren zo ver weg... dat oh, dat oh. was ook allemaal maar gereden. Dat was natuurlijk ook maar wat praten. Nou, zo kun je het zien. Nee? Je kunt het ook, dit gedicht ook zien als een, een soort verlatingsgedicht. Een, uh, twee mensen die elkaar lang... Die, die lang met elkaar door een deur hebben gekund en op een gegeven moment dat niet meer kennen. Ja. Mm -hmm. Ik snap niet die temperatuur die zich halverwege maag en glas bevindt. Um, omdat het te, te koud is. He, heb je wel eens een te koud water gedronken? Ja, te koud water. Ja, dat is heel akelig. <laughs> Flink koud water, dat, dat is toch? Nee, ja. nee, maar als je te, te koud, koud water drinkt, is dus heel En dat valt heel onaangenaam dan, ja. dat staat in feite daar. Ja. Zelfs Stefan, onze techniekman, die zit. Bevestigt ja, dat, ja. Je, dat als ja. je ja. te ja. koud water drinkt. Dat helemaal, dus dat ja, is mooi. Ja, ja, ja. Ja. Maar, jouw derde maar dat zullen we jou een keertje laten ervaren. Nou goed, dan, dan doe dat dan maar een keer. Geen, te we te we koud water. Ijswater, hè? Een afscheid, ja, jou, jouw gedicht wat jij zelf het fijnste vond om tot slot te lezen. Dat is een gedicht, stel dat ik ooit een keer ergens mag komen voorlezen. Dan begin je daarmee? Nee, nee dat dan eindig je daarmee. Of... Dan ja, ja, ja, doe ik ja, ja. eerst de treurige, de triestere gedichten. En uh, dat doe ik op het eind eindzomergedicht. Nou ja, vond ik ook heel aardig. Zomergedicht. Dat is ook een volstrekt pretentieloos. Het is overigens exact gebeurd wat erin staat. Mijn vrouw en ik woonden in Tilburg op de Wolvenweg. En we hadden een balkonnetje. En daar zaten we een keertje kersen te eten. Ja, dat is een heel leuk gedicht, ja. Een zomergedicht. Ja. Terwijl de zon zich over haar haar en lichaam stort, hang ik kersen om haar oren. Ik neem geen foto, want ik weet, dit gaat nooit verloren. Dit vind ik straks met een glimlach terug, onder stofbeladen dagen, als alle kersen op zijn. Hier is nu alleen hier, en nu is hier alleen nu. Wij eten de zon, en ik kan kersen om haar oren. Ja, heel leuk hè? Heel ja. Leuk en ook weer heel beeldend. Ja, ja. ik heb geleerd van Jacques van der dat je altijd af moet sluiten met een vrolijk gedicht. Oh, vandaar. <lacht> nou, dat is dit in mooi, ieder geval. Heel mooi. Wij vonden het in ieder geval, ik en Ellen ook. En ja, ja, ja. Ben ook. Nou, Vrolijkheid Denk is ik... zijn handelsmerk, hè? Is het niet? Heel... Dus dat... Uh, heel... Marget... Van Jacques. Van Jacques. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Precies. Ja. Jacques is ook altijd de dichter die altijd als laatste in het programma terug te vinden ja. is. Eerst komen de zware jongens uh, aan, aan bod. En die mogen dan uh, hun verdriet en ellende en eenzaamheid uitspuien. Ja, ja. En dan... Moet Jacques de zaak de zaal op het laatst toch nog een beetje ja, ja, ja, ja. van vrolijkheid voorzien. <laughs> met een goede indruk weggaan. Precies. Ja. Ja. Ja, ja. Goed. Nou In Henk. ieder geval heel erg dank. Ik vond het een heel aangenaam gesprek. Kom ik in mei terug? Met je tweede bundel. Nou dat is ja, prima hè? Als jij dan ook weer terugkomt. Dan kunnen we weer met als kwartet het over spreken. De. Zullen we dan nu eerst de recensie doen alvorens een muziekje? Ja, we Want we, moeten, we hebben iets tijdens ingelopen door alle gedichten. Dan gaan nou, we nu ik heb met gelezen de recensie. Dimitri Verhulst, De laatkomer Atlas Amsterdam oh, dat 2013. Ja? Dat lijkt mij zo leuk. Nou, nou, goed. Maar ik heb het nog nooit gezien. Daarmee, puntje, puntje, vul maar in, valt niet te spotten. Vul nu eens dimensie in. Wie zal daarmee spotten? Juist, met dimensie valt niet te spotten. Behalve als je Dimitri Verhulst heet. Een tamelijk succesvolle Vlaamse auteur die om dan broden toch telkens weer nieuwe zottigheid moet bedenken om de aandacht van het grote publiek vast te houden. Al was het maar om de aandacht te trekken van Pauw Witteman. Dan mag hij aan tafel komen, dan mag hij zijn boek aanprijzen en niet lang daarna ligt zo'n boek op het rek van de bestsellers in de Biep. Twee weken gratis te leen. Brood op de plankenhuizen, verhulst, knap gedaan Dimitri. Wat lezen we op de achterflap? Twee aanbevelingen en een korte samenvatting. NRC Handelsblad zegt, een van de prominentste schrijvers van het moment. De Morgen zegt, imponeren doet Verhulst met zijn onaangetaste stijlvermogen wijt greep en scherpe blik. Als samenvatting, om zich alsnog te kunnen verzoenen met zijn leven, verlaat Désiré Cordier het pad zoals dat richting graf voor hem was uitgestippeld. Hij neemt wraak op zijn matte, liefdeloze burgermans bestaan door te doen alsof hij dementeert. Zijn gevoel van eigenwaarde, dat door zijn huwelijk was aangetast, wint hij terug als hij op een heugelijke dag gezond en wel in een tehuis voor seniele bejaarden wordt geplaatst. Hij belazert de kluit op virtuoze wijze door zich voor te doen door zich voor te doen als demente en incontinente grijzaad die op zijn, levens, op zijn einde afstevend. De rol van zijn leven, en die wordt nog veel belovender... als er opeens een demente jeugdliefde in het tehuis opduikt. Een samenvatting waar wel wat op valt af te dingen. Het matte, liefdeloze bestaan wordt inderdaad scherp neergezet. Het huwelijk tussen Desirée en Monique wordt trefzeker en onbarmachtig uitgetekend dat hij de kluit op virtueze, virtuose manier belazert, akkoord. Als je wel eens met dementen hebt verkeerd en er zit een toneelspeler in je... of je bent sowieso al een halve garen, moet het niet zo moeilijk zijn om te faken. Een wetenschappelijk fundeerde diagnose van Alzheimer... dat weet ik op gezag van Frans de Groot tijdens een tertulia, is niet te geven. Op de scan zie je er niets van. Met een bloedproef spoor je het niet op... Het leidt wel tot, tot een hilarische scène wanneer Monique, de draak van een echtgenote, de diagnose afwijst of liever het gemak afwijst waarmee de arts op basis van een onnozele vragenlijst zijn diagnose stelt en 135 euro SVP meteen betalen. Als Monique dat geweten had, had ze niet levenslang aan de strijkplank gestaan, maar was ze ook diagnoses gaan stellen. Allee zeg... De demente jeugdliefde die opduikt veelbelovend. Ach, dan belooft de achterflap meer dan we krijgen. Waar ik het oneens ben met de samenvatting, is dat Desiré zijn gevoel voor eigenwaarde weer terugwint in het tehuis voor seniele bejaarden. Ik heb dat niet kunnen lezen. Waar is het gevoel van eigenwaarde wanneer de dochter van Desiré, Charlotte, hem bezoekt, duidelijk met het voornemen: dit is de laatste keer? Hij kent me niet meer. Het heeft geen enkele zin dat ik langer een man bezoek die geen idee heeft wie ik ben. Het doet haar duidelijk veel verdriet. Ze probeert herhaaldelijk of er niet een glimp van herkenning is, maar haar vader is rolvast. Nee, hij herkent zijn geliefde dochter niet. Wat een abjecte leugenaar. Wat een harteloos wezen. Wat een gevoelloos stuk stront. Ik geloof niet dat hier een gevoel van eigenwaarde teruggewonnen wordt. Intussen worden er een groot aantal rake observaties geplaatst... over de omgangsvormen in een verzorgings- of verpleeghuis. Ja, er zijn verzorgers als Dikke Sonja... die met een schadelijk aantal decibellen loeien en bleren... en in de wijvorm spreken. Vandaag gaan wij ons schoonste pak aantrekken, Desiree. En weet je waarom? Omdat we jarig zijn. En hoe oud worden wij, weet je dat? Ja, er worden biefstukjes neergezet voor mensen die geen tanden meer hebben. Ja, er liggen mensen soms uren op de grond voordat iemand dat in de gaten heeft... Maar er is geen fake-dementen voor nodig om dit te weten, te beschrijven, aan de kaak te stellen. Dit is gewoon zottigheid. leitmotiv tussen de hoofdstukjes is het spelletje. Ik ga op reis en neem mee. Bij Verhulst is dat. Ik steek de stieg over en neem mee. Een tube tandpasta voor de zottigheid, zoals hij dat zegt. Een proeven van het stijlvermogen van Verhulst. Citaat. De voornaamste bezigheid van de schimziekte bestaat uit vluchten. Hij wil, moet, altijd weg. Voor dat doeleind staat er in de tuin van, het, van te huis Winterlicht een bushalte. Helemaal fake natuurlijk. Ik bedoel, er zal dan nooit één bus stoppen of vertrekken in die tuin. Maar het is wel een perfect nagemaakte halte met een hok en een zitbank, de dienstregeling netjes geafficheerd en de diverse reisinformatie waar geen enkele patiënt overigens interesse in stelt... maar die het geheel wel bijzonder geloofwaardig maakt. Werkzaamheden in de Hoogstraat. U gelieven rekening te houden met mogelijke vertragingen. Wij danken u voor uw begrip. Er is zelfs een stukje weg aangelegd in de tuin. Ongeveer zo'n zeven meter in totaal. Gegoten in dat prachtige effe asfalt... dat je als fietser graag onder de wielen krijgt. En een wegwijzer naar een stad die niet bestaat... en waarheen ook de bus moet gaan. Lijn 77. Sinds deze, spookverbinding naar elders staat te pronken. Sinds deze spookverbinding naar elders staat te pronken in hoog winterlicht... ...moeten de bejaarde helpers minder tijd spenderen aan het opsporen van bewoners die de benen namen. Is er tegenwoordig een oude pot die denkt te moeten weglopen... ...dan laat die zijn oog vallen op de bushalte en gaat daar triomfantelijk zitten wachten. Na een tijdje komt een geriatrisch verpleger naar buiten en roept iets Allah... ...ben jij aan het wachten op de 77, Gilberta? Hij heeft vertraging, meisje, wegens een omlegging of zo. Werken aan de riolering in de Hoogstraat, als ik het goed heb. Kom nog vijf minuutjes binnen, toe en drink u een koffie, om het wachten te verzachten. De dementerende voelt zich ernstig genomen in zijn reisplannen, wordt niet dieper in verwarring gebracht dan hij al was en het personeel hoeft zijn afmattende taak van pillenvoederen en luiers verversen niet te onderbreken om eventjes op opsporingsbrigade te spelen. De methode van de bushalte komt overgewaaid uit Duitsland... en ze schiet haar doel geenszins voorbij. Want elk een op wie ik dit trucje al heb weten uitproberen... is effectief weer naar binnen gekomen... ging gretig in op het aanbod van wat warmte en koffie... en was daarna helemaal al weer helemaal vergeten dat hij eigenlijk vluchten wou... op een bus waar, en op een bus naar de vrijheid zat te wachten. Einde citaat. Dus een heel lang citaat. Hierbij slechts één opmerking. Hoezo... ...op wie ik dit trucje heb weten uitproberen. Wie is die ik? Is dat de fake, demente Desiree? Hier gaat Dimitri even zelf de mist in. Naar nou, mijn mening. <lacht> oh, oh, oh, oh. Heb je het nou met plezier gelezen of niet? Ik heb een beetje zitten ergeren aan, uh, ja, aan het hele boek. Ja, Ik heb een beetje ja, zitten ja, ergeren ja, aan het hele boek. Ja, ja, ja. Het spijt me. Maar hoe, hoe erg je? Uh, nou, omdat uh, ik het zo gekunsteld vind. Het uh, hele idee om, om dementie te faken. En om daar in zo'n thuis te komen. En ik vind eigenlijk een beetje de spot drijven met, uh, met, met het hele verschijnsel. En dat vind ik niet, uh, nee, niet fijn. Nee. Nee. nee. nee. Dus jij hebt geen vreugde beleefd nee. aan het boek? Nee. En ik dacht net: ik moet het echt lezen, want het lijkt me zo leuk. Ik vind het zo'n heerlijk idee dat je zo je. Troubbelige leven kan ontvluchten door... <laughs> door de te vinden. Door uh, op, uh, op de bushalte... Op de bus Oh, Nou, nou, nou. Nee, nee, nee, Maar nee, nee, nee, Ben. Ik. Ik, ja, het was duidelijk te merken dat jij je uh, helemaal niet no, no. plezierig voelde bij dat boek. boek. Maar je hebt een mooie recensie geschreven. No. Dat vind ik wel. No, goed, goed, dat Komt er duidelijk uit. Dan, dan sluiten we af... Denk ik, met een muziekje. Ja. En dan gaan wij... We hebben nog twee minuten. Misschien wil je eerst afkondigen. Nou, dan uh, danken wij uh, Ellen Maas. Nou zeg ik het meteen goed. Oeps, en, en Henk van Raak voor uh, hun bijdrage aan dit uh, Uur Literatuur. Jullie hebben uh, weer voor gezorgd dat het een prachtig uur is geworden. En nou de muziek. Graag gedaan. In... Oktober kwamen wij In een storm Elk tegen Onze liefde Bloeide bij Mist en hagel Wind en regen Want het hart maalt Om geen enkel seizoen Wat moet een hart Wat moet een hart Met lente doen Januari of april het doet wat het wil. Want het houdt geen kalender bij, dat hart van mij. La la la la, la la la la la la la. In een koude winter